Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Jazz. Chamber Music Time. Yes, the Reed Choir with another Stan Caton original for woodwinds and Etude for saxophones.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 Ja.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 In 2004 namen de Franse rietblazer Michel Portal en zijn landgenoot jazzacordeonist Richard Galliano in Utrecht dit nummer op. Even een rustpunt in deze CVMJ's. Oblivion. Jazz van Nederlandse bodem, maar geen Nederlandse namen. De Presser Jazz Band bestaat uit doorgewinterde muzici, Fedjevi Prizor, solo gitaar, Sendelo Shaver, ritmegitaar, en Thiago Adel, contrabas. En zij vertolken al jarenlang binnen de Sinti-gemeenschap en in verschillende bands hun muzikale kunnen. Hier speelde de band It's Okay, Isn't It?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 mm okay. De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde De que serve a tarde Que ser Dit is Regina en Antonio Carlos Jobim met Inutile Paisagem, een song van Jobim met een tekst van Aloysio de Oliveira, een droef liefdeslied. We hadden vanmorgen even de Dutch Band al, maar ik wil toch nog een stukje onvervalse Dixieland laten horen. Gespeeld door de New Orleans Band van kleinartist Piet Fontaine, die meer dan 100 albums heeft gemaakt. Piet Fontaine met de Dixieland Standard Jasmine yes, Blues. Dixieland was dit een mooi hardbop-einde van deze CFM DS samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks Bohemia After Dark een klassieker van Cannibal Adderley maar in dit geval gespeeld door Phil Woods op de sax en Hubby Mann op de Dwarsfluit daarmee komt een eind aan deze zondagse wekker van CFM maar wees gerust, volgende week zondag is er weer CFM DS dus zeg ik samen met het orkest van de Canadese jetclane artist Phil Simmons: We'll be together again.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 De polsregelhandel vloog vorige maand naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Meestal liet hij snel iets van zich horen, maar zijn zakenpartner en vrienden konden geen contact met hem krijgen en gaven hem als vermist op. Bij een zelfmoordaanslag op het kantoor van een Afghaanse gouverneur in de provincie Parwan zijn zeker 16 doden gevallen. Dat meldt een ziekenhuis in Parwan, een provincie ten noordwesten van de hoofdstad Kabul. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. De meeste doden zouden ambtenaren zijn. Of de gouverneur op het moment van de aandacht in zijn kantoor was, is niet bekend.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 In de flat in Emmen is vanochtend vroeg een explosie geweest. Een gedeelte van de voorgevel van het gebouw aan de Tammingenkamp is daardoor weggeblazen. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. Politie gaat uit van brandstichting, maar wil verder geen details geven. De ontploffing was in een berging op de benedenverdieping. Vier woningen werden ontruimd.